Met de toenemende vergrijzing neemt de groei de komende jaren af. Het volgende miljoen wordt volgens demografen pas rond 2034 gehaald. Ondanks het vluchtelingenakkoord tussen Europa en Turkije... zijn er afgelopen etmaal toch bijna 1700 bootvluchtelingen aangekomen op de Griekse eilanden. Griekenland moet volgens de nieuwe afspraken deze vluchtelingen registreren en in een kamp opsluiten. Ze mogen niet meer verder reizen Europa in. Vanaf 4 april is Turkije verplicht asielzoekers terug te nemen die niet in aanmerking komen voor een Griekse verblijfsvergunning. De Olympische Spelen zijn ook in 2018 en 2020 bij de NOS te zien. De omroep heeft een akkoord bereikt met Discovery Networks Benelux over een sublicentie voor de Spelen in Pyeongchang en Tokio. De NOS mag in 2018 10 uur en twee jaar later 14 uur live sport per dag uitzenden. SP-kamerlid Sharon Gesthuizen stapt uit de politiek. Ze stelt zich niet herkiesbaar bij de verkiezingen in maart volgend jaar. In november vorig jaar probeerde Gesthuizen nog voorzitter te worden van de Socialistische Partij. Die strijd verloor ze uiteindelijk van Ron Meijer. Gesthuizen begon in 2006 als medewerker van Agnes Kant. In hetzelfde jaar kwam ze in de Tweede Kamer en werd onder andere woordvoerder van justitie, economische zaken en asielzaken. Het weer bewolkt, wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het vaker droog. En breekt in het noordwesten mogelijk even de zon door. Het wordt een graad of 9. Morgen nog af en toe een bui, maar meestal droog. En vooral in het westen ook zonnig. Dit was het ene. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Ja, goedemiddag en een uh, smakelijke maaltijd. Ja, mijn sidekick uh, sluit zich daarbij aan. Nou, prachtig. Dolly, uh, ja. ik vind het niet leuk dat jij nou als sidekick op kickboksen bent gegaan. Want ik kom meteen met een paar blauwe ja, ogen ja, er vanaf. Kickdam hè? Kickdammen <laughs> doe ik. Ik ben niet zo sportief. Oké. Okay. <laughs> ook weer mooie platen voor ons uitgezocht. Daar ga je straks meer over vertellen. Rond de klok van half één, natuurlijk, weer het regionale nieuws en uh, het weerbericht. Ja, ja, en dan ben ik aan de beurt. hè? Ja, ja. fantastisch. Nou ja, Het dus je bent, is je bent, het liedje uh, van de sidekick, maak je, Ja, maak je niet ongerust, want je bent de hele uitzending aan de beurt. Ah! Hè? En dat op je maandag. Ja, ik hou vandaag een beetje getred. Ik, oh. ja, ik moet mezelf een beetje in acht nemen. Ik mag mijn stembanden niet te veel belasten. Waarom acht? <laughs> niet flauwe meer koolen, of minder? Allemaal flauwekul. Oh, ik dacht meer of minder. Ja, ja dat had ik bedacht. Ja. En, en, en, en bedacht, dat ja, staat, ja, ja. dat staat, dat staat na het bed 7. Hè. Bed 7, bed 8. Ja, precies. Bedankt. Ja, bedankt ja. Nou, dat las ik ja, op Facebook ben vanmorgen. Dat had Maries van Buringen erop gezet. Leuk. Allemaal uh, Nederlandse taal uh, verbogen tot andere uh, betekenissen, zeg maar. Heel leuk. Ja. ja, grappig. U luistert weer massaal naar IEM Zandvoort. Daar zijn we heel blij mee. Al massaal, massaal, zou het? Ja, ja, ja. Ja, ja zou je Minstens 10.000 luisteraars vanmorgen. Nou, dat zou ik wel eens willen weten eigenlijk. <laughs> ja. Belt ja. u even allemaal op als ja. u uh, aan het luisteren bent. Zijn we in gesprek? Blijf proberen. <laughs> blijf wel al proberen. Oh. Als een gebed komt het tot uw luisteraars. Als een gebed. Nou, en dat kan alleen maar uh, vertolkt worden door niemand minder dan Madonna. het ons betaamt op de vroege maandagochtend, nee de late maandagochtend, de vroege maandagmiddag zo moet ik het zeggen, ja. zijn wij de middag begonnen, Dolly, met een gebed, een prayer, verzorgd door, een, <laughs> door niemand minder dan onze eigen Madonna, Madonna. die like a virgin uh, de wereld inging. Hè? Ja, ja, maar zo ja, koffie, ik, ben, ja. Ik, ik ben ervan overtuigd dat ze dat nu niet meer is, <laughs> kan ik u verzekeren. <laughs> Het zal toch niet? Maar jij hebt iets voor de energiekosten voor de luisteraars. Ja, joh, ik zit hier die kranten lezen, het Haarlems Dagblad. Want ik moet natuurlijk een beetje redactie voeren, dus ik pluis alles altijd uit. Maar ja, goed, daar zie ik dus staan. Begin je dan met de voorpagina? Nee, ik begin altijd achterin. Oké, ja. Ja, gek is dat, hè? Nou ja, goed. nog een beetje van de Joods misschien of zo. Ja, dat is echt waar. Ik, alleen boeken lees ik van links naar rechts. Oké. Okay. Maar anders weet je meteen de clue. Dan hoef je ook niet meer naar het begin te gaan. Dat is ook weer waar. Nee, zo ja. is het. Vertel nee, goed. Uh, waar hadden we het ook weer over? Nou, over energie. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja want uh, de alternatieve energie die blijft uh, heel sterk toenemen. Hè? Want ik zie hier staan een uh, vrouw die vraagt aan de man een, een besparing van 1200 euro. Hoe, hoe wou je dat dan doen? Ja. Vluchtelingenstroom. Ja. <laughs> We gaan een oud plaatje draaien van uh, uh, Jasperina de Jong. En het gaat over een bokswedstrijd. Het is vernieuwd, dus er zit een klein krasje in. Maar wel leuk. Los toch die. sluit ook leuk aan bij wat ik wou gaan vertellen. Oké, okay, nou kijk. Hoor het straks. Ik vertelepetie. Je vader heeft me zondagavond meegenomen Er was een bokswedstrijd in het concertgebouw Er was een neger voor het Afrika gekomen Het was een gedrang in het portalen gek al flauw Ik heb tot nu en toe nog niet kunnen beseffen Waarom er zoveel duizend mensen kijken gaan De mensen vinden het gewoonweg een tractatie, Te zien hoe ze me kan er ongelukkig slaan Er waren vier gewone touwtjes gespannen In het vierkant en dat noemen die lui daar een ring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 Die ene kreeg een hengst precies tussen zijn ogen. Je zag geen ogen meer, je zag alleen een streep. Die andere was zijn kaken uit het model geslagen. Die stond te duizelig, zag vader, is het nou uit? Nee, zei die vrouw, die ene moet hem blijven knokken. Totdat die heer in het midden op zijn fluitje fluit. Na iedere drie minuten gingen ze even zitten. Dan lagen ze voor een mirakel op een stoel. Twee kerels stonden dan te zwaaien met een handdoek. Je vader zei, dat krijg die blanke op zijn school. Die zwarte stond maar met zijn vuisten rond te malen Je vader zei hij gaf hem daar een zwing. Hij zat te klappen toen die stumper op de grond lag En riep bravo, hoe vind je zo'n ellendeling? In sloeg de Amsterdammer achterover Ze gingen hard op tellen, 1, 2, 3, 4, 5, Bij 6 Stond die erachter gewoon weer op zijn poten Hij gaf die een urt op zijn onderlijf Ik zeg ik ga eruit, ik kan het niet langer aanzien Dat zo'n mens hier tot hache geslagen wordt Toen zei je vader weet jij veel, dat is het fijne Daar haal je geen verstand van mensen, het is te zwart de neger heeft toch de marakenslag gekregen Je vader sprong toen op zijn stoel en riep knock-out Toen ben ik half dood de deuren uitgevlogen Ik dacht ik stikte mij, ik had het zo benauwd En thuis vroeg ik je vader wie toch die meheer was Die in het midden stond, toen zei hij dat is kras Jij bent toch in het concertgebouw geweest, niet ouwe? Wist je niet dat het Willem Mengelberg was? En midden in de nacht gaat vader aan het schreven Word nou eens wakker moest, sta eens even op Dan zal ik je wijzen hoe je links een hoek moet geven Toen sloeg ik hem met de polk een kuiltje in zijn kop Ik zei goe suikerbakker, moet je mijn daar brengen Ik heb van jullie sport dan geen verstand misschien Maar ik ga liever fijn een avondje naar voren Ga jij me boksen vet, maar mij niet meer gezien? Ja, ja, Dolly, dat was uh, uh, Jasprintje. Niet Asprintje, maar Jasprintje, De Jong, ja, ken je die? Zeg, zeg je dat niet? Ja, natuurlijk. Uh, helemaal uh, haar vertolking van de, van de Minute Walls. Oh ja. Gods, man, <laughs> wat ja. geweldig. Nee, ja. dat was toch een, een was, is, ja. nog steeds, hè? Zo'n zo spraakwaardig prachtige... was dat, hè? Ja, ja. joh, ja. Maar dit, dit, dit ook trouwens en ze die, was getrouwd met Erik Winter? Herfst, herfst. Oh, herfst. Erik Winter, ja, winter ja. moet je maar ik wist dat één nou, van de seizoenen uit. was. Je merkt het verschil niet meer zo tussen de herfst en nee, de Nee, dat is waar. Dat is dus waar. het is allebei goed. Ik reken het goed. Hé, luister. Ja, Jaspurine. Ik heb nog veel meer uh, leuke muziek vanmiddag. Oké. Okay. Ja, uh, want bruisende springsteen, die ken je ook wel. Eh, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, kan jij kiezen, mag jij kiezen tussen het dansen in het donker? dat doen we het licht uit hier. Of dat je dan geboren bent in de USA. Wat Wat wil je... Nou, dan dans ik liever in het donker. Kijk. Ik gooi het licht wel even uit. <laughs> Luxe fles dicht. Zo is het. Doekies niemand, over de camera's. Niemand meer <laughs>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 Springsteen met Dancing in the Dark. Ik hoorde trouwens, Dolly, dat de man ook verantwoordelijk is voor uh, het componeren van het uh, wereldberoemde nummer wat uh, wordt gezongen door Mick Jagger en uh, nou, nog een meneer, Walk and Don't Do Back, Pieter Toys, volgens mij. Ken je dat nou? Ja, dat oh. heeft, heeft Bruce Springsteen uh, geschreven. Ja, dat oh, is toch wat? Ja, ik heb hem even gebeld. net. Ik zeg: jongen, dat wist ik helemaal niet. Nee. Hij zegt Yes, Yes, zegt hij Yes. Hij <laughs> I, uh, I did it. it. Hij yeah. wrote it. Nee, maar uh, yeah. nou, als ik naar Bruce Springsteen kijk op de televisie, want hij is wel eens af en toe met een hele groep muzikanten, die dan op televisie. Die man die bruist gewoon van de energie. En, en als hij een concert geeft, heb ik me eens laten vertellen. Dan gaat hij maar door en dan gaat hij maar door en dan is hij eigenlijk nauwelijks meer te stoppen. En het duurt soms wel drie, drieënhalf uur voordat het concert dan afgelopen is. En al die muzikanten op het podium, trekt hij daarbij. <laughs> het, is, het is geen ego-tripper, het is echt een, iemand die deelt uh, in de muziek. Ja. Nou, fenomenaal vind ik dat ja. persoonlijk. Ik heb nog nooit een concert van hem gezien, moet ik zeggen. Nou, oh, dan moet je echt eens mm. een komstnerd mm. kom zien, hoor. Ja. Ja. Het ja. Ja. is echt uh, de ja. moeite waard. Oké. Okay. Uh, some enchanted Evening. Er wordt bezongen op een hele uh, rustige, mooie manier door meneer Art Gar van Gogh. Weer heel bekend.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 I will try to show that I'm not trying to pretend Voordat het uh, half één is voordat we zo overgaan uh, naar het regionale nieuwsluisteraars willen Dolly en ik uh, u er nog even aan herinneren dat het echt maandag is. Ja. Monday voor Albert en de Bras met Nu Luisteraars. Het is half 1 geweest. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, inderdaad. We gaan eens eventjes uh, terugblikken naar wat er allemaal... Het afgelopen weekend gebeurd is. En een van de dingen die wil ik eventjes zo eventjes uit, uit, uit de mouw schudden. Uit de losse pols zeg maar. Um, want onze Zandvoortse basketbalclub. De Lions. En daar zal ongetwijfeld straks Joop van Es om kwart over één. Tijdens uh, het weekendpraatje ons ongelooflijk veel over vertellen. Maar die hebben grote slagen geslagen het afgelopen weekend. Heel veel teams hebben dusdanig gewonnen dat ze uh, naar een kampioenschap uit mogen gaan kijken. En uh, één wedstrijd ben ik bij geweest. En die van de heren één, omdat mijn zoon daarin meespeelt. En die zijn al op zeker kampioen voor dit seizoen. Dus uh, erg leuk. Goed, de huldigingen ge ge zijn... Gefeliciteerd. Ook... Ja, ja, geweldig hè. 9 ja. april zijn de huldigingen. Nou, maar ik denk dat Joop ons straks daar veel meer over gaat vertellen. Dus ik ga nu even terug naar het uh, andere nieuws. De Zandvoortse politie arresteerde in de nacht van zaterdag op zondag twee personen uit het uitgaanspubliek. Eén ervan werd in de boeien geslagen wegens openbare dronkenschap en de ander wordt verdacht van mishandeling. Nou, die hebben het dan wel bond gemaakt. Op de Sparendamse weg in Haarlem heeft zondagavond rond 9 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een scooter en een invalide vrouw. En de bestuurder van de scooter had te veel gedronken... en ging er als een haas vandoor. Ik had altijd zo misselijk, hè? Maar goed, hij werd later op de Papentorenvest gelijk... langs de kant gezet en aangehouden. En uit het onderzoek kwam naar voren... dat de man veel meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd... en er zal zeker een procesverbaal opgemaakt gaan worden... voor het rijden onder invloed... en het verlaten van de plaats van het ongeval. De gewonde vrouw is door het ambulancepersoneel nagekeken... en werd voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Nou, en wat hebben we een weekend achter de rug. Ik zal het beknopt even weergeven, want nogmaals... Joop zal ons straks wel helemaal gaan bijpraten. Maar uh, het afgelopen weekend, dat weet jij vast ook wel... Uh, de, de, de, de, he, toch? Ik nee, of niet? Nou, ik, ik weet niet wat je zeggen wilde. Holies. Nou, afgelopen weekend ja. stond in het teken, Charlotte van een sportief Zandvoort weekend. Ja, ook, ook een loop. Ja, he, een loop ja, ik, ja. op zaterdag hadden ja. we de 30 van Zandvoort. Ja. En de mountainbike strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. Ja. En zondag was er voor toerfietsers de omloop van Zandvoort. En het grootste evenement was met 13.000 hardlopers de Runners World Zandvoort Circuirrun. Huh? Nou, met die 30 van Zandvoort stonden er zaterdag ook maar liefst 6.677 deelnemers aan de start... En uh, ja, de weersomstandigheden waren natuurlijk perfect hè, voor dit soort mm -hmm. ondernemingen. Niet te warm, niet te koud, prachtig. Ja. Nou, en, Overigens uh, heeft mijn, uh, ja? mijn, uh, mijn vriend Orno Hulshof, die hier ook wel eens in de studio is. Hij ja? heeft mij ook wel eens geassisteerd bij Tussen App en Vloed op de woensdagavond. Ja. Uh, die heeft gefotografeerd op uh, een van die loopfestijnen. Dan moet ik eens even kijken zo op zijn site. Welke dat was, ga ik je zo vertellen? Ja, dat is goed. Ik had ook al zoiets gezien, maar ik dacht dat het een andere festijn was. Maar dat dus kwam misschien omdat hij op een andere locatie stond. Mm -hmm, hij heeft, nou, hij ja. heeft alles met, met hardlopen te maken in ieder geval. Ja, oké. Okay. Dus, nou, en, en, en bij de mountainbikers waren er zo'n uh, 500 uh, mensen die aftrapten op de autocircuit Zandvoort. Dat was ook zaterdag de 19e voor een retourtje via Katwijk. En uh, dat schijnt een heel spectaculair gezicht geweest te zijn. Ik was er niet, want ik was natuurlijk gratis compost halen. En uh, bij de mannen won uh, Bram Imming en bij de vrouwen Nina Kessler. Nou, en uh, van de 13.000 lopers die zondag deelnamen aan de negende editie... van de Runners World Sanford Circuit Run, die... Uh, daar won de Belg Bashir Abdi, ook een echte Belgische naam. Die was het sterkste op de 12 kilometer. En de Keniaanse Caroline Jeb Koskij, die zondag haar eerste 12 kilometer wedstrijd liep, die won bij de dames. Nou, okay. zover, want ik heb van één van de evenementen nog geen uh, informatie. Mm -hmm. uh, van Orno, dat was uh, waar Orno de foto's van ja? heeft gemaakt... Ja? was de zogenaamde naam de Oh, weet, dat, dat, dat heeft niet met uh, Zandvoort te maken. Nee, dus. toch maar, hè? Zie je wel? Ik denk in Haarlem. Ja, in de ja, ja, er lopen wel meer mensen ja. natuurlijk. Hè? Niet alleen in Zandvoort. Maar goed, was een leuk weekend. Ik ben benieuwd wat Joop ons straks daar allemaal over gaat vertellen. Ja, dat Dan, was... Uh, nee, ik heb nog een berichtje. Oh, je hebt nog een berichtje. Ah, ja, okay. ja, ja, ja. ja. Een scooterrijder namelijk die raakte gisteravond gewond bij een botsing met een auto op een rotonde in de aarde hout. Het ongeval vond rond kwart voor zeven plaats op de rotonde met de Sandvoortenweg en de Boekenrodeweg. En de bestuurder van de auto die wilde de rotonde oprijden maar hij zag daarbij de snorscooter net even over het hoofd. Waardoor een botsing dus een onvermijdelijk gevolg werd. En hierbij viel de snorscooter op een stoeprandje. Ja, ambulancebroeders hebben de gewonde man eerst de hulp verleend. en daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Nou, dan heb ik nog één berichtje, want ik zei het net al, hè, waar ik natuurlijk was. Ik was compost, uh, uh, gratis compost ophalen. Dat was, je kon uh, gratis je post ophalen? <laughs> ja, nou, compost, hè? Compost. Ja, compost. Ja, ja, hij ging niet, hij kwam. Ja. Komende, komende post. Oké, Ja, ja, ja, ja. ja. Maar uh, wat ik dus nog even wilde vertellen aan de mensen... want er waren heel wat mensen die gratis compost hebben opgehaald... maar wat ik niet zo gauw in de gaten had... je kreeg, als je dan onder de, de, de, de paal doorging... Mm -hmm. uh, kreeg je van een meneer een papiertje. En uh, nou, niet helemaal duidelijk waarvoor dat papiertje is. Dat werd ook niet verteld. Maar wat is het nou, dat papiertje? Mensen, ik hoop niet dat u het heeft weggegooid... Uh, want het is groeipapier met kruidenzaadjes erin verwerkt. Oké. Okay. Nou, en voordat het groeipapier in de grond kan worden geplant... in afwachting van verse kruiden... Uh, riep de tekst op, maar dat heb ik dus niet zo goed begrepen... om uh, op het groeipapier inwoners op... om het collectieve platform van beginietsmoois.nl te bezoeken. Ja, nou, dat begreep ik wel, dat je, dat je opgeroepen werd om dat te bezoeken. Maar... Waarom is dat nou ook zo belangrijk? Ten eerste kom je dan van alles te weten natuurlijk. En uh, daar komt nog bij, uit de alle begin van iets moois Facebook-fans trekt Meerlanden straks drie personen die voor één jaar... een gratis moestuin met fruitboom van Fruit Your World cadeau krijgen. De actie loopt tot en met 31 maart... en de winnaars worden op 4 april via Facebook bekendgemaakt. Dus heeft u dat papiertje nog... Uh, uh, ik hoop niet dat u het weggegooid heeft. Ga even naar die Facebook-site. En natuurlijk naar de website van beginvanietsmoois.nl. En doe natuurlijk mee met die actie. Hè? Mooie fruitboom is nooit weg, toch? Zo is dat. Nou, dat was dan het nieuws van uh, het afgelopen weekend. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, net als gisteren is het ook vandaag weer over het algemeen bewolkt... met soms wat lichte motregen. Nou, de zon kan zich af en toe laten zien... maar dan bekrachtigen we echt het woord kan. Want of het gaat gebeuren, dat moeten we nog maar afwachten. De noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt... Het blijft meest droog en bij een matige noordwestenwind gaat de temperatuur dalen naar ongeveer 5 graden. Dan gaan we naar de dag van morgen, dan verandert er helaas heel erg weinig. De bewolking heeft de overhand en soms kan het wat spetteren, maar over het algemeen is het droog, dus er verandert niet veel. De zon kan dus weer af en toe schijnen en de temperatuur stijgt naar zo'n 10 graden. Nou ja, koud is het dan in, in ieder geval niet. Tot zover het nieuws uh, volgens Rico Schreuder. En dan gaan we nu naar een plaatje. Want... Want, dat wil ik even opdragen aan mijn jongste dochter, Lea. Zij doet vandaag proefexamen, want ze zit in haar examenjaar. Dus het is allemaal heel spannend. Mm -hmm. En uh, nou, ik wilde graag een liedje voor de draaien... wat zij zo prachtig vertolkt. Als ze het zingt, valt iedereen stil. Hé, hey, dus, maar, maar ik wil ja. wel even weten waar ze examen in doet. Uh, MAVO. Kijk, Tenminste, uh, PNBOT. De, de, de PNBOT, ja. Oké. Okay. En ze moet het halen, hè, want ze is natuurlijk al aangenomen op de toneelschool... Ja. Dus als ze het niet haalt, ja, ja, ja, ja. En is dit een, een theoretisch of een praktisch uh, examen? Theoretisch. Okay. Ja, biologie en Engels doet en ze nu. komt er dan ook nog een, een praktijk achteraan? Of? Nee. Oh, nee. dat is nee, niet meer. Nee, nee, ze doet theorie, hè? Ja, nou ja, ja. goed, maar vroeger was... Uh, ik bedoel dat je dus mondeling-examen ook nog had. Oh, dat. Nee, dat zijn de tentamens, hè? Oh. De oh. examens zijn allemaal uh, schriftelijk. Ja, vroeger was het... Uh, in die tijd deed ik MULO. ja. Dan, en ja, dan had je eerst schriftelijk examen. En als je yeah. die haalde, mocht je mondeling doen. Oh, is dat zo? Ja, en, oh. en als je dat mondeling uh, met goed gevolg uh, deed... dan had je pas je diploma te pakken. Niet eerder. Maar oh. dat is allemaal veranderd in de loop ja, der jaren. Ja, dat is dat zeker is, veranderd, ja. Hé, hey, maar een mooie plaat. Ik ben benieuwd, uh, Dolly, maar hier komt-ie. Ja, dankjewel. Oh, Mr.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 Geloof ik niet helemaal de goede. Dit, dit is wel het liedje, maar niet de goede versie, Don. Nee, je hebt de female version, dat is dus met die hoge stemmetjes. Ja. Maar je hebt ook uh, de gewone versie. Ja, dan en, moeten we even zoeken. Moet je even uh, meekijken op het scherm? Uh, uh, ja, dat is die die eronder staat. Oh, okay. De gewone. Dat is de gewone versie. Ja. Uh, maar wat is het verschil dan? Want, de, er stemmen, zijn... de stemmen, dat is met nightcore. He, dat, ja. dat is een, een, een, een stroming van muziek... Ja. waarbij liedjes uh, al dan niet gekofferd worden. Ja. En waarbij de stemmen dus helemaal drastisch veranderd worden. Ja. En waarbij ook um, de bassen en de drums... Compleet naar voren worden getrokken bij sommige nummers. Mm -hmm. In tegenstelling tot gewone uh, muziek. Okay. Dat is het leuke van Nightcore. En uh, Lea die zingt dan altijd dat... dat uh, ja, niet deze, want zo'n hoog stemmetje heeft ze natuurlijk niet. Mm -hmm. Maar de, de, de gewone versie van Nightcore. Icy okay. fire. Icy fire. Uh, fire, nou, ja. voor, voor Lea speciaal. <laughs> Dank je wel. dat is hem ook Ja, ja, nee, dan geeft niet draaien nou, maar, joh. Nee, ja, we, ja, we, gaan, we gaan door tot het ah. einde. We gaan door tot het einde. Want, kijk, er staan natuurlijk allemaal... Uh, uh, night Step, Night core, Ja, ja, ja. Een ja, ja, mix van ja. Nightcore, Core, icy fire. Nou ja, anders dan... Uh, ja. Nou, ik ga, ik ga deze nog even proberen. Oh, is hem ook. Is hem ook. Is Ja. ja. Ja, er staat dan bij de female versie. Nou, dat, dat klopt op zich wel. Ja. Nou, goed. We gaan hier ja. maar even van genieten, hoor ja, toch? Fire and smoke. Keep watching ja. over Joy and If To end in fire Then we should all burn together Watch the flames climb high Into the night Calling out for the road Stand by as we will Watch the flames burn over On the mountainside High, -high. If we should die Should all die together Raise a glass of wine For the last time Calling now for the road Prepare as we will Watch the flames burn over on The mountain side. Desolation comes upon In my peeps Call, I've seen fire. Nou, ik hoop natuurlijk vurig... dat het voor Lea allemaal goed afloopt... op, op haar examen straks. Ja, ja. Toch? Ach, ik twijfelde niet aan. Die meid die redt het wel. Ja, die ja. heeft... Uh, <laughs> Heeft ze het er veel aan gedaan? Of heb je, kan je ja, daar niet zo aan? Ja, nou ja, dat is moeilijk in te schatten. <laughs> hè? Want je weet nooit als ze met een computer bezig zijn. Of ze nou met hun huiswerk bezig zijn. Of uh, met andere dingen. Ja, en, ja, ja. Uh, om er nou de hele dag achter de broek te zitten, dan ja. denk ik nou. Ja. Ze, weet, ze weet zelf waarvoor ze het moet doen. Dus. Ja. Mijn zoon Sven die heeft uh, onlangs op zijn uh, Facebook-site uh, twee uh, Chinese uh, kinderen. Uh, Geplaatst, zeg maar, althans. Ja. Uh, ja, een post. Uh, ja. ja. Je moet eens, uh, je kan, jij kan ze mee uh, zien nu op Ja, de, ik zie ze staan. Ja, uh, jochie, nou, hoe oud zou het jochie zijn? Uh, een jaar of acht. Uh, ja, schat en, en het meisje, misschien SES? zes of zo. Ja. Nou, Dolly, wat daar een geluid uitkomt. Uh, nou, we eens luisteren. Uh, ja, dat is echt. Uh, Was dat met een of ander talentenprogramma of zo? Nou, Want ik zie de dat ze daar Chinees... breed uit Ja, op te treden. ik denk de Chinese, de Chinese Hollandska talent. Oké. Okay. Of de Chinezen. Nou ja, nou ja. China's got talent. Ch ja. China's got talent. <laughs> uh, twee kinderen zijn ja. het nog. Hele jonge kinderen. Ja. En ze zingen You Raise Me Up. Nou dat is op zich natuurlijk al een prachtig nummer. Absolut. Nou Dolly het wordt Kippenveld. Nou ben je benieuwd. Ik heb mijn trui alvast aangedaan. Ja. And oh my soul so weary When troubles come And my heart burnt in Met een Engelen stemmen, hè? Fantastisch, hè? Niet normaal. Ja. Het nee, is gewoon bizar, dit. Ja. Zulke kleine kinderen met zulke stemmen. Ja, en eh, hoop, hoop. Dat, dat meisje, ja, eigenlijk een Celine Dion in SP, Nou, Nou, je okay, wat... wel stellen. Maar ja, dat jongetje zegt hé, hey, jeetje. Ja. Zo. Ja. Dat... Zo krachtig en toch zo klein. Ja. Hè? Was, ja ja, ja. Uh, Nou, luisteraars, daar heeft u dus van kunnen genieten. Ik ga straks de versie van uh, You Raise Me Up nog een keer laten horen in het volgende uur. En dat is dan de versie van Jasper Takonis. Dat is een Nederlandse musicalzanger. En Jasper Takonis is heel ja. onbekend. Uh, een heel aardige jongen. Heb ik een keer live in de uitzending bij Radio Beverwijk gehad. Mm -hmm. En, en uh, nou, als je die stem hoort en ja nou, hoe is het mogelijk dat zo'n man dan ook niet... Schittert aan het hoogste firmament als het gaat om uh, artiesten in Nederland. Nou, je zal met, ik zal hem straks laten horen in na, ja, na het volgende uur, zeg maar. We kijken uh, er naar uit. Ja, en je, je zal het ongetwijfeld uh, beamen. Daar ben ik van overtuigd. Mooi. Nou, dit is uh, uh, geplaatst door Sven, die, die was het ook opgevallen, want die is natuurlijk mm -hmm. ook altijd met zingen bezig. Dus, ja, de, de, hier kon hij niet aan voorbij gaan. Het staat op zijn, uh, zijn Facebook-site. En uh, als u er beelden bij ziet, luisteraars, dan uh, imponeert dat nog meer. Want het zijn ja, nog, dat klopt. Het want... zijn nog hele kleine mensjes die dat allemaal uh, voor u vertolken. Nou, ja. fantastisch. Ik, uh, uh, ik ben er even stil van. Uh, we gaan uh, verder met uh, een zingertje uh, live gebracht door George Michael. Een nummer van uh, onder andere ook Nina Simone. My baby just cares for me.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 and even ricky martin smile something he can't see my baby Ja, George Michael net een beetje afgekikt allemaal, want hij heeft weer zwaar onder de doop en de cocaïne en alles wat niet meer zij gezeten, maar is weer helemaal aan het terugkomen, heb ik begrepen, vanuit de krant, heb ik geloof ik gelezen, ergens in zo'n uh, muziek, op zo'n muziekpagina van een groot Nederlands dagblad stond dat allemaal over George Michael. Uh, kijk op mijn klokje, we hebben nog zo'n uh, ruim uh, 2,5 minuten gaan. Dus uh, we gaan eruit met een uh, stukje muziek nog. Een uh, meneer die heet uh, Roch, of Roch, Voisin. Ik weet niet hoe het uh, uitgesproken moet worden. Hij maakt mooie muziek. Niet alleen Frans, maar ook Engels. Maar laat ik nou maar eens wat in het Frans kiezen. Want uh, Engels hoort u al uh, dagelijks veel voorbij komen. Ne viens pas. Oftewel... Uh... Ga niet. Nee, kom, kom maar niet hoor. Oh, kom maar niet. Ja. Oh ja. -ma, moi Dire que tout serait pas, qu'il faut savoir pardonner, ne viens pas faire basculer ma vie, toi qui l'as affaibli, son cœur et sans merci. Ne viens choisir s'il reste du silence encore un peu de lui ne viens pas si c'est pour t'endormir en essayant à chaque nuit te repartir ne Pain Je qu'il tombe et Si tu n'es pas sûr de toi viens pas Où tu vas me tuer Tu vas